7 uur, het NOS-journaal, Raymond Serré. Openbaar ministerie Peru eist 30 jaar tegen Joran van der Sloot, vliegvelden New York dicht vanwege orkaan Irene en geruchten over vlucht Gaddafi naar Algerije. <tieden> Het Openbaar Ministerie in Peru heeft 30 jaar celgeheids tegen Joran van der Sloot. Hij wordt in Peru verdacht van de moord op Stephanie Flores in mei 2010. Zij werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Lima. Op videobeelden was te zien dat van der Sloot die kamer verliet. Hij sloeg op de vlucht en werd vier dagen later opgepakt in een taxi in Chili. Volgens een advocaat was het geen moord, maar doodslag. Van der Sloot zou Flores hebben doodgeslagen tijdens een ruzie die was ontstaan... toen zij in zijn computer had gezien dat hij werd verdacht van de verdwijning van Natalie Holloway op Aruba. Maar het OM in Peru houdt vol dat het moord was. Naast 30 jaar cel eist het OM dat Van der Sloot ruim 50.000 euro schadevergoeding betaalt aan de ouders van Stephanie Flores. Hoewel de eis nu bekend is, moet het proces officieel nog beginnen...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 En omdat daardoor het reizen in de stad een stuk moeilijker wordt... heeft Broadway besloten de deuren dicht te houden. Alle musicals en toneelstukken zijn dit weekende afgelast. Burgemeester Bloomberg van New York had eerder al een verplichte evacuatie aangekondigd... voor de lager gelegen delen van de stad. En dat betekent dat ruim 250.000 mensen hun huis moeten verlaten. In de wijk Terweide in Culemborg is extra politie ingezet na een incident gisteravond...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 Tijdens de jaarwisseling, 2010, liep het volkomen uit de hand in de Culemborgse wijk. Er zouden al langere tijd spanningen zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. In Algerije is een dubbele aanslag gepleegd op een kazerne. Daarbij vielen volgens ziekenhuisbronnen 18 doden, 16 militairen en 2 burgers. Het doelwit was een militaire basis in de havenstad Gergel, 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Algiers. Eerst was er een explosie bij de ingang van de kazerne. Dat gebeurde kort na de iftar, de maaltijd waarmee moslims na zonsondergang het vast te breken. Door militairen toesnelden om te helpen kwam een zelfmoordterrorist op een motor aanrijden en blies zichzelf op. In Algerije woedt al twintig jaar een bloedig conflict tussen de staat en islamitische groepen. Libische opstandelingen hebben de belangrijkste grenspost tussen Libië en Tunesië in handen... Volgens het Tunesische staatspersbureau werd er al dagen gevocht... om de post tussen aanhangers van Gaddafi en de opstandelingen. Gisteravond heesen de opstandelingen hun vlag bij de grenspost. Het wordt nu makkelijker om goederen het land in te krijgen. Een stuk zuidelijker bij de Libische grens met Algerije... is een convooi van zes luxe auto's gepasseerd. Volgens getuigen was het convooi zwaar bewapend. Dat duidt erop dat hoge Libische functionarissen het land zijn ontvlucht. Getuigen denken dat het mogelijk om Gaddafi en zijn zoons ging. Maar daarvoor is geen enkel bewijs gevonden. De opstandelingen hebben te vergeefs geprobeerd om de auto's tegen te houden. In een verlaten ziekenhuis in Tripoli zijn zeker 200 lijken gevonden. Volgens een verslaggever van de BBC gaat het om mannen, vrouwen en kinderen. De lichamen liggen in bedden, in de zalen en in de gangen. Het lijkt erop dat artsen en verpleegkundigen het ziekenhuis hals over kop hebben verlaten... vanwege de gevechten tussen Gaddafi-aanhangers en de opstandelingen. De patiënten zouden aan hun lot zijn overgelaten toen de slag om Tripoli losbarstte. Het is niet duidelijk of de patiënten zijn bezweken... doordat ze niet meer werden verzorgd of dat ze zijn gedood. De verzekeraars hebben veel schademeldingen binnengekregen na het slechte weer van gisteren. Alleen Interpolis kreeg al meer dan 600 meldingen binnen... vooral uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland...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 De strijd om de Europese Supercup werd gefloten door de Nederlander Björn Kuipers. Hij deelde vlak voor tijd twee rode kaarten uit... zodat Porto de wedstrijd eindigde met negen man. En dan het weer. Eerst vrijwel overal droog... maar in de loop van de ochtend vanuit het westen buien. Vanmiddag kunnen er in het hele land buien vallen en dan kan het ook gaan onweren. Maximum temperatuur rond de 19 graden. Morgen ook wat buien, iets koeler, maar meer kans op zonnige perioden.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 Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 27 augustus. De arbeidsinspectie heeft het roer omgegooid. Geen controle, maar voorlichting. De man die keizer van Duitsland had kunnen zijn... als de geschiedenis iets anders was verlopen, die trouwt vandaag. En in Italië staken de voetballers. We duiken in de voetbal-economie... en daar ontdekken we sterke financiële banden met Libië. En dat brengt ons automatisch bij de situatie in Libië zelf. En dan mogen we natuurlijk ook de toestand in Syrië niet vergeten. Maar het nieuws dit weekend lijkt toch gedomineerd te worden... door Irene, Irene, een orkaan. Die orkaan die koerst vandaag verder langs de Amerikaanse oostkust naar het noorden. Een orkaan van deze omvang komt aan die kant van Amerika niet vaak voor. Vandaar dat er momenteel nogal wat ongebruikelijke maatregelen getroffen worden. U hoorde er net ook al over in het bulletin. President Obama benadrukt met klem dat mensen hoe dan ook... het zekere voor het onzekere moeten nemen en zich voor moeten bereiden. Ik kan dit niet genoeg If Als je in de projected path van deze hurricane. You have to take precautions now. Don't wait. Don't delay. We all hope for the best, but we have to be prepared for the worst. All of us have to take this storm seriously. Uh, you need to listen to your state and local officials. And if you are given an evacuation order, please follow it. Uh, just to underscore this point, we ordered an aircraft carrier group out to sea uh, to avoid this storm yesterday. So if you're in the way of this hurricane you should be preparing now. Ook burgemeester Bloomberg van New York probeert zijn inwoners te overtuigen. Het mag nu nog wel mooi weer zijn, er komt echt een enorme storm aan. It's hard to believe when you look outside and see the sun, uh, but it is in some sense the calm before the storm. And uh, you only have to look at the weather maps to understand just how big this storm is and how unique it is and it's heading Basically directly for us. Deze oudere dame in een van de zuidelijke gelegen staten gaat alleen weg vanwege haar kleinzoon van vijf jaar. Als ze jonger was geweest, zegt ze, was ze gebleven om lekker op de golven te surfen. I'm only leaving because I have a five-year-old grandson. Otherwise, when I was much younger, we waited out. We go ride the waves, surfen. So, but this time I'm a lot older. Nu gaat ze dus samen met haar man. Ook in Washington D.C. bereiden mensen zich voor op de komst van de orkaan. En in Washington D.C. Daar woont de Nederlander Maarten Kolsloot. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u ervan? Uh, op dit moment helemaal niet. Helemaal we, we, we hebben net een uh, barbecue gehad met een paar vrienden. Het is nu uh, hier half één avond, dus dat is net klaar. En uh, het enige wat je ziet is uh, ja, een halve wolk en... Uh, de mensen die erg in de stress zijn, maar het weer is niet, uh, niet onaangenaam, het is lekker warm. Maar de mensen zijn wel in de stress? Absoluut. Ja, uh, Vanmiddag uh, ging ik even boodschappen doen en een uh, buurman van me die wilde wel even mee. En Het is vijf minuten wandelen naar de winkel. En hij zegt, we gaan met de auto. En ik zeg, waarom? Ja, Want ik wil even benzine halen. Zeker weten dat als die storm morgen aankomt, uh, dat ik weg kan. Uh, dus het is wel degelijk. Uh, mensen zijn er wel degelijk mee bezig. En de supermarkt wordt uh, leeggeroofd van water. Schap schappen zijn leeg. En, uh, het is een beetje merkwaardig wat dat betreft. Waar woont u? Woont u op een, uh, een, een huis dat mogelijkerwijs getroffen kan worden? Ik woon op de negende verdieping in een flat die vorig jaar is opgeleverd. Dus ik ga ervan uit dat, dat, nog wel even, dat het nog wel even houdt. Ja. Maar wat, wat voor soort, soort voorzorgsmaatregelen neem je dan als je negen hoog uh, woont? Uh, ik geen één. Geen één? Nee. Ik... Nou ja, ik, ik, ik nou, klink ik... een beetje verbaasd... omdat ik uh, op dit moment uh, van iedereen hoor... van je moet uh, veel voorzorgsmaatregelen nemen. De president heeft opgeroepen om uh, waakzaam te zijn. Dat soort zaken. Zeker. Nou, kijk, mijn moeder heeft gezegd... koop een extra fles water en dat heb ik ook gedaan. <laughs> Alleen daarnaast... Um, wordt er wordt toch verwacht die storm hier... dat de westkant van de storm hier wel raakt... maar dat het toch aanzienlijk minder zwaar zal zijn... Uh, nou, het zou kunnen dat het hier wel relatief heftig raakt, maar ik ga ervan vanuit dat dit gebouw uh, uh, stevig genoeg is, uh, dat ik voor ongeveer 48 uur uh, eten in huis heb. Dus uh, ik, natuurlijk, je denkt er wel een heel klein beetje aan, alleen ik heb vooral het idee dat de Amerikanen wel wat heftiger reageren op dit soort dingen dan wij uh, nuchtere Hollanders. En ook geen uh, brief gekregen van de burgemeester of een andere autoriteit met wat je allemaal moet doen? Nee, ja, ik heb geen brief van de burgemeester gekregen, maar wel van het management van mijn flat. Dat ik uh, bij de ramen uit de buurt moet blijven. Uh, extra water en batterijen in moet slaan. Uh, nog eens kijken of mijn zaklamp het wel doet. En uh, ik, ik ben als een. Uh, ik ben, ben behoorlijk toegesproken door het uh, management hier, zoals iedereen in de flat. En sommige andere mensen hier die krijgen dan uh, bericht van uh, Pepco, zeg maar, de, de Nuon hier, uh, of zeg maar de energiemaatschappij. En. Uh, ja, dus er wordt wel degelijk gewaarschuwd, alle, alle autoriteiten zitten er bovenop. Ja. Uh, en en uh, dat heeft ook wel een effect op de mensen hier. Maar, uh, maar zelf uh, ja, dus verwacht ik eigenlijk dat het wel uh, over zal waaien, om het even zo te zeggen. Nou ja, het is, ik kan me ook wel voorstellen dat de mensen een beetje uh, in, in shake zijn. Want eerst een aardbeving, nou een orkaan die eraan uh, staat te komen, het lijkt me niet niks. Het wel een heftige week wat dat betreft. De eerste keer dat ik een aardbeving meemaakte. Ik zat voor het Witte Huis te lunchen en toen ging de bankjes schudden. En uh, toen zei ik tegen mijn vrienden van... Wil je, niet, uh, wil je even niet aan het bankje duwen, maar dat was toch even wat anders. Uh, en dit weer, ja, het is niet, uh, je zit niet stil vrij letterlijk. Uh, ja, het is weer eens wat anders. <lacht> Zo kan je het ook <lacht> zeggen. Nou, ik wens u de sterkte bij. En uh, nou, volgens mij overleeft u het wel. Dank je wel. Ik denk, uh, ja, hopelijk kun je nog terugbellen in Mos, nou, dat gaan we zeker doen. Maarten Koolsloot was dat vanuit Washington, D.C. Gaan we naar Libië. De opstandelingen in Libië hebben Tripoli nu bijna helemaal onder controle, zeggen ze. Alleen in het zuiden van de stad zouden nog militairen van Gaddafi zitten... die door blijven vechten. In het centrum van de stad voelen de mensen zich bevrijd. De reportage is van onze verslaggever plekke. Hans-Jaap Melissen. Hallo. Hallo, hoe are you? Wat? Een checkpoint. Bij het centrum? Arabisch. Oh, kijk okay. nou, <laughs> Iemand gooit een portret van Gaddafi de weg op. Freedom. Freedom. Freedom. freedom. freedom. freedom. Hurriam. Hurriam. Hurriya. Libya-Hurra. Oh, Libya, Libya-Hurra. <laughs> Mafi is Ma Gaddafi. Girlas, bye, bij Mohammed. Alright. En dan rijden we verder over dat portret van Gaddafi heen. En ik rijd rond met Mahmoud. Mahmoud is 22 jaar oud. Hij zet, is als het goed is mijn tolk de komende tijd. Maar ja, wat betekent het nou voor hem? Vrijheid it means like a lot. It's, we never felt this way before. We can like say whatever we want. We can do whatever we want. Every single letter of it. Ja. Het is zoals het woord gewoon is. Vrijheid om te doen en te laten wat je wil, om te zeggen wat je wil. Uh, Scrooge Davy or I don't like it If you say before I don't like it or I don't think it's good, you'd be like locked away. Ja, nare dingen zeggen. Over Gaddafi, val maar dood en dat soort zaken. Dat kon je absoluut niet doen in het verleden. Dan zat je voor je het wist in een cel. Waar well, is dit? Ja, dit is downtown, yeah. Mizraan Street. Ja, yeah. yeah, I didn't come here for like four of five months. They zullen arrest you for doing nothing, that's all. Mahmoud is hier in downtown uh, Tripoli in het centrum al vier maanden niet meer geweest. Vier, vijf maanden. Omdat het niet veilig was, je kon zomaar worden opgepakt als je hier rondhing. En je kon maar beter in je eigen buurt blijven. We passeren nu ook de Nederlandse ambassade. Even stoppen. Er zitten wat mannen op het gras uh, aan de overkant uh, van de straat. Uh, een, een jonge man met een shirt aan, met Libia, met de, de rebellenvlag. Maar het is. Een week geleden kon je helemaal niks hier. Toen zat iedereen in zijn huis en was je bang voor van alles en nog wat. En nu staan we hier buiten. Heb ik een Rebella shirt aan en het voelt alsof ik opnieuw geboren ben. Is het nou heel belangrijk dat Gaddafi wordt opgepakt of maakt het al nu niet meer uit nu het triple u triple uur heeft? Het is belangrijk dat hij wordt opgepakt want zolang hij vrij is kan hij gevaarlijke dingen uithalen tegen de Libiërs, maar ook tegen de hele wereld. The big guy? Yeah, yeah you're a big guy. Yeah, <laughs> I Big guy wordt dus een vrienden genoemd. Nou, hij is een beetje dik. Still nervous. Are you still nervous? Yeah. About what? Oh. About Gaddafi. We, uh, we needed to arrest. Ja? Yeah? Ja. Yeah. So you're nervous? Ja, yeah, a little nervous. Yeah. Yeah. Deze grote, zwaarlijvige man is nerveus. Hij zegt, ik ben bang nog steeds. Vanwege het feit dat Gaddafi niet is opgepakt. Nog. Yeah. Maar bent u niet ook bang dat ook al wordt Gaddafi gepakt en mensen overblijven die nog steeds tegen de nieuwe regering zijn? Gaddafi Aslan. Hij gaat even verder in het Arabisch. Te nerveus om goed Engels te spreken, zegt hij. Als Gaddafi wordt gepakt, geresteerd of gedood, dan hebben de aanhangers geen reden meer om door te vechten. En dan zal het vrede zijn. Straks opwinding in Duitsland, want er is een adellijk huwelijk. De verkeersinformatie. Het is rustig op de weg, maar u moet wel weten dat er een paar wegafsluitingen zijn. De A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Deil en Zaltbommel. De A65, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Udenhout. En de N11, die loopt van Leiden naar Bodegraven, tussen Kerk en Zane en Bodegraven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De scholen zijn weer begonnen, de vakantiebaantjes zijn afgelopen. Maar hoe zijn onze jongeren dit jaar op het werk behandeld? Dat is een vraag die altijd leeft op de redactie. Dus belden we met de arbeidsinspectie om te vragen... wat er uit de controles is gekomen. En tot onze verbazing zei de arbeidsinspectie... dat er dit jaar helemaal geen controles zijn geweest. Daarover gaan we daarmee eens praten met de arbeidsinspectie... met Maga Sjubi, directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen controles. Wij dachten altijd dat dat de taak was van de arbeidsinspectie. Nee, wij, uh, onze taak is ook inderdaad om controles uit te voeren. Maar we, op het totale terrein natuurlijk van de arbeidsomstandigheden. En dat betekent dat we heel vaak inderdaad ook naar het vakantiewerk uh, keken. Maar dat uh, hebben we vorig jaar ook nog uitgebreid gedaan. Maar dit jaar dachten we ook gezien de ontwikkelingen die daar plaatsvinden... dat we beter prioriteit konden geven aan andere... Uh, ...terreinen op het gebied van arbeidsomstandigheden. U gaat toch niet zeggen dat het goed ging? Want vorig jaar heeft u 700 controles uitgevoerd... ...ik ja. heb het nog even nagezocht... ...en 661 waarschuwingen uitgedeeld. Ja, dat klopt. Uh, we hebben dit jaar wel uh, veel gedaan, ook nog aan, aan voorlichting en dergelijke activiteiten, om ervoor te zorgen dat mensen wel de regels kennen. Dit jaar was het ook zo dat een aantal regels veranderd zijn. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld nog geconstateerd dat een heleboel uh, kinderen van 15 nog uh, na 7 uur s'avonds aan het werk waren als het ging om vakantiewerken, Bijvoorbeeld in de horeca. Dat was een van de problemen. Maar dit jaar onlangs, uh, deze maand nog, is dat verruimd naar, uh, naar naar 1, wie weet 9 uur s'avonds. dus zoals verwachting was ook dat een aantal. Uh... Overtredingen flink zou verminderen. Oké, okay, de wetgeving is ook, ook enigszins ja. aangepast... waardoor het ja, minder is, noodzakelijk was. Dat is eigenlijk zomer. het verhaal. Ja. ja. Nou ja, want omdat uh, u, u, u het vooral in het rapport van vorig jaar had... over dat uh, de werk- en rusttijden niet in orde zijn... Uh, valt dat hier ook onder, dat het ja, verruimd is? dat is dit ook. Dat ja. is dit allemaal? Dus dat is werktijd. Ja. En, en dat waren de meeste overtredingen? Dat was een heel groot gedeelte als het ging om de 15-jarigen En dat was precies een groep waarvan we nu dus verwachten dat, uh, dat daar inderdaad flink wat minder, uh, minder uh, overtredingen zijn. Het was daar dat je... Ja, het oude was eigenlijk veel meer uitgegaan van de combinatie werk met school. Hè? Want dat is natuurlijk de categorie die nog uh, leerplichtig is. Ze, ze zijn is. nog leerplichtig. Ja, en daarom wil je dat ze op tijd uh, weer... Uh, stoppen met werken zodat ze de volgende dag naar school gaan. Maar ja, dat is natuurlijk met vakantiewerk eigenlijk helemaal niet aan de orde, want dan heb je vaak, de volgende dag natuurlijk gewoon uit kunnen slapen. Dus die re regeling dat je dan uh, voor vakantiewerk uh, ook maar tot zeven uh, uur mocht werken, dat, uh, dat uh, ja, het is logisch dat dat ne negen ja, uur is de, geworden. De regels zijn veranderd. Uh, u bent uh, dus ook op een andere manier gaan opereren. U bent ja. uh, extra voorlichting gaan, uh, gaan geven. Weet ja. u dan of, of, of dat helpt? Kan je dat uh, meten? Dat is, uh, daar kijken wij uh, naar in ja, wat wij dan noemen zo mooi de effectiviteit. Maar wij merken wel dat, zeker als natuurlijk de regels veranderen, is het heel essentieel dat mensen daarvan op de hoogte zijn. Zowel de werkgever als de werknemers, in dit geval de jongeren. Ja, maar meten, dat, dat weet u niet. Want meten is weten. Ja, maar we gaan, dat betekent niet dat we elk jaar uh, onderzoek moeten doen. Juist in een jaar dat de regels veranderen is het niet zo logisch... om dan heel streng te gaan te controleren. Dus we, we, we gaan ook gewoon volgend jaar gaan we nog wel kijken naar uh, het vakantiewerk. Ja. Maar dit jaar was niet echt het logisch jaar. We hebben we prioriteit gegeven aan andere zaken. Vandaar dat we dit jaar geen nieuws tegenkomen ja. over het vakantiewerk... en daarmee de omstandigheden. U heeft het helder uitgelegd, mevrouw Zubier. Ik dank u wel. Dank u wel. Gaan we naar Mexico, want in Mexico is er een beloning uitgeroofd. Een beloning van ruim anderhalf miljoen euro. En dat om de daders te vinden die de brand stichten in het casino van Monterrey. Daarbij kwamen gisteren meer dan vijftig mensen om het leven. De bijdrage is van onze correspondent Marion van Rooijen. De meeste waren vrouwen. Gestikt in de rook. Gevangen op de eerste verdieping en in de toiletten. ...nadat bleek dat de nooduitgangen van buitenaf waren afgesloten. Ja, me het laatste telefoontje dat ze van hun dochter kregen... ...was vanuit de toiletten, vertellen deze ouders. In baan, Alles brandde. Er is maar één enkele ooggetuige die wil praten. De jongen stond buiten het casino toen hij de auto's van de daders zag aankomen. Ik hoorde in totaal vier explosies. Toen heb ik me verstopt. Dat is alles. De jongen vertelt het anoniem met zijn achterhoofd naar de camera. Want niemand zegt het, maar iedereen weet het. Dit is het werk van de drugskartels. Dit is, is de times. grootste aanslag op onschuldige burgers... zegt president Calderon... sinds hij vijf jaar geleden de oorlog tegen de narcokartels begon. We zullen deze terroristen pakken en ze berechten, zegt de president. Y a los a todos los de estos actos. Maar 50.000 doden verder vragen experts als Ricardo Ravella zich af... Wat heeft Kaderon met zijn oorlog bereikt dan? De narco's zijn niet verslagen, in tegendeel. Ze zijn alleen maar sterker geworden. Het aantal kartels dat elkaar letterlijk de koppen afhakt is verdubbeld. En nu is er weer een nieuwe stap. De burger als weet. Hier, hoe vorige week zaterdag tijdens een voetbalwedstrijd in de stad Torion het stadion onder schot werd genomen. Mensen filmden de paniek met hun mobieltjes. Mensen gooiden zich op de tribune onder de banken. Rennen het veld op onder een regen van kogels. Niemand is waar dan ook nog veilig. Neem nu Monterey. Tot vorig jaar anders dan alle andere steden. Een veilige haven met glimmende banken, bedrijven, cultuur. De rijkste stad van Mexico. Nu klinkt het er zo. En ook zo, nadat bars worden beschoten en jongeren opgehangen onder bruggen worden gevonden. En waarom? Omdat twee kartels, het Golfkartel en de Zetas, elkaar nu ook deze oase van rust en voorspoed vechten. Dat zijn het pistoëls waardoor het een stad is geworden waar het inmiddels normaal is dat een kleuterjuf bij een schietpartij haar klas onbloedig met lieve woordjes op de grond praat. En ze met liedjes door de aanval heen zingt. De bijdrage was van onze correspondent Mayon van Rooyen. Dan naar Potsdam, in Potsdam. Dat is de zomerresidentie van de vroegere koningen van Pruisen. En daar trouwt vandaag de man die eigenlijk koning en keizer was geweest. Als niet in 1918 de monarchie was afgeschaft in Duitsland. De adel speelt in Duitsland officieel geen rol meer. Maar veel Duitsers zijn nog altijd dol op de pracht en praal. En dus zendt de publieke omroep de feestelijkheden dadelijk ook rechtstreeks uit. Pruisen, zo heet geen land meer, geen vorstendom, geen deelstaat. Maar het is nog altijd de achternaam van een familie... die afstamt van de laatste koning van Pruisen, Wilhelm II... tevens keizer van het Duitse Rijk, gestorven in ballingschap... in het Nederlandse Doorn, in 1941. De achter-achterkleinzoon van de laatste keizer gaat vandaag trouwen. En dat is ook 93 jaar na het einde van de monarchie nog nieuws. Georg Friedrich Ferdinand, prins van Preußen is 35. Hij kent Sophie van Isenburg al sinds het spartelbadje, letterlijk. En omdat zij ook uit hoge adel is, blijft hij hoofd van het huis en kunnen ook de kinderen uit het huwelijk de lijn voortzetten. Dat heeft zijn grootvader hem uitgelegd op zijn sterfbed. Waar ik nogmaals bij hem en ja, daar, daar had hij nogmaals met een ganz ernstig blik nogmaals met mij me, zich onderhouden met de achtergrond dat hij nogmaals dat ik me ook al bewust ben. Das... Grootvader Louis-Ferdinand wilde zeker weten dat de opvolger zich bewust was van wat hem te wachten stond. Maar verder wilde Georg Friedrich liever een gewoon leven leiden. Hij studeerde economie en werkte tegenwoordig bij een adviesbureau. Volgens historicus Jörg Kirstein voelt de prins wel degelijk de last van de eeuwen. Natuurlijk verkörpert hij een 500 jaar alte tradition in familie. 500 jaar hebben die Hohenzollern hier in de markt Brandenburg en in Berlin regiert. 500 jaar hebben die Hohenzollern, Berlijn, Brandenburg en Pruis geregeerd. Dat tekent zo'n familie natuurlijk, maar toch is hij heel bescheiden als persoon. Hij had het ook gerne als hij in de achtergrond kan ook Sophie heeft economie gestudeerd. Ook zij werkt bij een onopvallend bedrijf. Daarmee voldoet het paar in elk geval aan een van de belangrijkste eisen die het publiek tegenwoordig aan grote sterren stelt: ze zijn heel gewoon gebleven. Eenvoudige mens, die geen standesonderschieden kent, correct accuraat, en zeer gedisciplineerd, Een keurige man, een keurige vrouw. Ze hechten niet aan rangen en standen. Maar veel mensen vragen zich af of dat wel echt zo is, want wie laat zijn huwelijk nou drie uur lang rechtstreeks uitzenden? Dat is een voortdurend probleem voor de Duitse adel. Sinds 1918 hebben ze geen macht meer. Alleen de titel mochten ze houden en in sommige gevallen een paleis en een stukje grond. Maar het blauwe bloed kruipt waar het niet kan gaan... en dus zijn er opvallend veel graven, hertogen en prinsen in de Duitse politiek... de diplomatieke dienst en natuurlijk in de roddelbladen. Eerder dit jaar kwam er nog een ruw eind aan de carrière van Karl Theodor de Gutenberg... baron uit Beieren, in wie veel Duitsers al een toekomstige bondskanselier hadden gezien... Maar hij had zijn proefschrift grotendeels van anderen overgeschreven en weg was de glans van de oude adel. Vandaag is er in ieder geval genoeg glans en pracht en praal. De kerkdienst en de rijtour worden rechtstreeks uitgezonden. Een inwoner van Potsdam vindt dat heel terecht. Het is een bijzonder ereignis. als je die andere koningshuizen aanziet. Hoeveel pomp en paus daar gemaakt wordt. Wanneer daar een hofzaal plaatsvindt, dan denkt dat we er niet naast Ja, zegt hij, wat de andere koningshuizen kunnen, dat kunnen wij toch ook. Het kost wel veel geld. De linkse partijen, die bene regeren in Berlijn en Brandenburg, hebben geprotesteerd tegen al die ophef met publiek geld. Maar de omroep zegt: de mensen willen het zien en dus zenden wij het uit. Heel begrijpelijk vindt de blauwbloedcolumnist van Stoetnitz. Uh, Ik geloof dat eerder die kritiek misschien uh, teruggegaan is. Dat men zich ook zegt, waarom zou men zich niet aan zo'n. So er is tegenwoordig minder kritiek op de Duitse adel. Het is gewoon show geworden, amusement. En daar is weer veel belangstelling voor. Dat kunnen we dan best laten zien. Waarom is dit een adel? Dat doen we niet. We gaan hem maar toe. Een mooi huwelijk, dus vandaag in Duitsland. De bijdrage was van Wouter Meijer. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente? Hoe zorgen we dat ons bedrijventerrein beter bereikbaar wordt?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 En Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League versloeg met 2-0 FC Porto, de winnaar van de Europa League. De doelpunten werden gemaakt door Messi en Fabregas en dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag begint de dag op de meeste plaatsen droog, maar aan de grens met Duitsland trekken een paar buien over en in de loop van de ochtend naderen ook buien vanaf zee waar het hele land vanmiddag mee te maken krijgt en er is dan ook kans op onweer. Tussen de buien door is er ook soms ruimte voor de zon en er staat een meest matige westenwind. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 19. Vanavond en vannacht beperken de buien zich tot de kustgebieden en klaart het in het binnenland op. Het koelt dan af tot zo'n 13 graden aan zee en een graad of 10 in het binnenland. Morgen overdag leeft de buiigheid opnieuw op. De buien pakken dan wel minder zwaar uit dan vandaag. En tussendoor is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 18 graden morgen.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 Bekijk alle zeelaanbiedingen op swisscents.nl. Opium op de Uitmarkt. De aftrap van het culturele seizoen. Kortant Maas kijkt vooruit met Mariska van Kolk, Marten Reuling en André van Duin op al het mooist dat het nieuwe culturele seizoen te bieden heeft. Opium op de Uitmarkt. Vanavond om half acht bij de Avro op Nederland 2. DNOS, het Radio 1 Journaal. We zijn natuurlijk ook te beluisteren via de middengolf, de 648. Als u moeite heeft met de ontvangst op de FM, ga naar de middengolf 648. 30 jaar cel, dat is dus de eis tegen Joran van der Sloot. Nederlander die al 15 maanden vastzit wegens de verdenking van de moord op Stephanie Flores in mei 2010. We praten erover met onze correspondent Marion van Rooyen. Marion, 30 jaar, dat klinkt als een hoge eis. Is dat een tegenvaller voor van der Sloot? Ja, kijk, van de hoopte op doodslag. En dat is aanmerkelijk minder uh, gewel, gewelddadige emotie heet dat in Peru. En uh, ja, zijn verdediging is dat hij zwart voor ogen zou hebben gezien... nadat uh, zijn slachtoffer Stefanie Flores in zijn computer zou hebben gekeken... en berichten zou hebben gelezen over zijn betrokkenheid bij de moord op Nathalie Holloway op Aruba jaren eerder. Dus uh, hij is er niet blij mee, maar ook de familie van de uh, van slachtoffer niet. Die hoopte namelijk op, de, uh, op het uh, ijs roofmoord. En daar staat dan levenslang op. En hoe gaat dat trouwens in uh, Peru? Want er is dus nu een, een ijs, maar het proces is nog niet begonnen. Nee, het is allemaal enorm vertraagd. En daarom is de advocaat van de familie ook zo bang... dat van de sloot vrijkomt. Na 18 maanden voorarrest moet er volgens de wet in Peru... een uitspraak zijn... En zo niet. Dan houdt de voor een rest op en kan die worden vrijgelaten. Nou, begin juni kreeg nu het Openbaar Ministerie de stukken door. En uh, de procureur die zou na acht dagen uh, al een eis moeten formuleren. Nou, het is nu uh, wanneer? Eind uh, augustus. Dus als het zo lang uh, gaat duren voordat dat proces begint en voordat er een uitspraak is, dan vreest de familie... Uh, van het slachtoffer, dat hij, dat hij uh, de dans gaat ontspringen. En hoe komt het dan dat het allemaal zo lang duurt? Uh, ja, dan moet, je, dan moet je vragen aan het uh, rechtssysteem in Peru. De juridische molens in dit soort landen uh, draaien heel erg traag. Oké, okay, dankjewel Marjon. Marjon van Rooyen was dat. De schuldencrisis slaat ook toe in de voetbalwereld. In Zuid-Europa hebben veel clubs moeite om het hoofd boven water te houden. Na stakingen in Spanje gaat dit weekend de Italiaanse competitie plat. En dus horen de Italiaanse voetballiefhebbers vandaag en morgen niet dit geluid. All'assalto ragazzi, all'assalto! Alleen avanti per Seedorf. Provee lancio lungo. Di testa per Inzaghi in area. Tiro. Goal! Goal! Ja, ze weten wel wat een doel maken is daar. De tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden is voorbij in het voetbal. Gekke Italië. Dat vertelt correspondent Andrea Vrede. Voetbal is heilig. Voetbal is een religie in Italië. Dat zal niet veranderen. Neem een club als AC Milan. Had het altijd fantastisch goed. Eigenaar Silvio Berlusconi is immers een van de rijkste mensen van Italië. Het gaat minder goed met zijn imperium. Hij kan veel minder snel spelers kopen. Neem Inter Milan. De eigenaar daarvan is een grote oliemagnaat, meneer Moratti. Die haalt de olie binnen uit Libië. Nou, je begrijpt al, daar, is het, daar zijn grote problemen op dit moment. Hij heeft ook minder. Geld ter beschikking. De Italiaanse voetbal kraakt en piept een beetje in zijn voeg. En het kraakt en piept ook bij de kleinere clubs. Hoewel daar wel creatieve constructies worden bedacht. Dat vertelt Emiel Schelvis van Sport1. Het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk Udinese. Met een voorzitter Potso die 30 spelers heeft uh, verkocht. En 30 spelers weer heeft gehaald. Die heeft echt van zijn club een handelshuis gemaakt. En die heeft veel geld verdiend, want die heeft uh, Sanchez kocht aan Barcelona en nog een speler aan Napoli voor 17 miljoen. Hè? En dus uh, de supporters uh, die smeken dan van, ga je dan uh, weer uh, investeren, voorzitter? Nee, zegt hij, ik ga niet investeren. Ik heb dat geld heel hard nodig om, om mijn huishouding gewoon te kunnen betalen. Want ja, die gaat met spelers om alsof die uh, laat zeggen, een transportbedrijf runt. Dus die is heel erg aan het logistiek schuiven met, uh, met ladingen, zou ik bijna willen zeggen, maar het gaat toch echt om mensen. Maar hoe creatief de voorzitters ook proberen te zijn. Ze ontkomen er niet aan om de begroting Forst terug te schroeven. Nogmaals, Andrea Vrede. Italiaanse clubs betalen 80-90 procent van hun vermogen aan salarissen en He, spelersalarissen en die kosten heel wat in de afgelopen tijd. Ze hebben ooit ongelooflijk veel hele dure spelers gekocht. En je, je merkt wel dat de gouden tijden een beetje voorbij zijn. He. De economische crisis laat zich ook in Italië flink voelen. En dat zie je in de aankoop van de clubs. Een van de clubs die nog wel kan aankopen is Juventus. En ook dat komt door de economie, zegt Emiel Schelvis. Wat zie je op dit moment? Je ziet dat Juventus meer heeft geïnvesteerd dan ooit. We hebben een beetje het geluk gehad dat we met name natuurlijk die. die Kleine auto's die ook met veel belastingvoordeel overal in Europa een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daar heeft Fiat goed op ingesteld, Daar hebben ze dus geld mee verdiend en het geld is dan gelijk weer in het voetbal gestoken. Ja, hoe de verkoop van kleine auto's door hoofdsponsor Fiat effect kan hebben op de begroting van een voetbalclub. Dat is de positieve kant van het verhaal. Economische ontwikkelingen zijn niet overal in de wereld en al helemaal niet in Italië zo gunstig. En dan is er ook nog de onzekere situatie in Libië wat er nu in Libië gebeurt, heeft een enorme impact op de Italiaanse competitie. Want uh, meneer Moratti van Inter is uh, een scheepsreden die met name uh, olie uh, transporteert vanuit Libië. Daar enorm rijk mee is geworden. Daar jarenlang zijn tekorten ook mee aanzuiverde. Maar er varen nu wat minder bootjes uh, richting Libië. En wat minder olie dus. En uh, ja, dat, dat, dat houdt dus in dat Inter minder zou kunnen investeren. Dus dat, dat meneer Moratti ook blij was dat hij etenwal... tegen de zin in van alle supporters kon verkopen aan dat merkwaardige Anzi-Dagestan. En Dat is een club in Rusland. Na acht uur praat ik verder met Frank van der Walbaken... over de financiële situatie van de Europese voetbalclubs. En als u er nog veel meer over wil weten... ook over de situatie in Spanje en Griekenland... ga dan naar nos.nl, want daar staat een heel dossier erover. Theaterspektakel uit alle hoeken... in de grensregio Limburg, Duitsland en België. Dat is Cultura Nova... Het is het festival dat gisteravond in Heerlen begon. Aan de 21ste editie. De Russische clown Slava Polunin. Die opende net in de schouwburg. Het sneeuwde gisteravond hevig in de Heerlense schouwburg. In Slava's Snowshow. Optreden van de grote clown uit Rusland. Buiten op het plein kwam daarna de voorstelling Muara van Voila Project. Uit Barcelona. Het is het 21ste jaar dat Cultura Nova, de voormalige mijnstad Heerle en Omgeving, enigszins verwijderd van de echte Limburgse cultuurstad Maastricht, opvleurt met internationaal theater. Veel uit het zuiden, uit Spanje in dit geval. Ja, uit Spanje en Zuid-Frankrijk, ja. Klopt. Dat is jullie signatuur, Fidel van der Heijden. Ja, we hebben veel eh, gezelschappen die uit zeg maar, de warme landen komen... tijdens Cultura Nova, ook in het verleden al gehad. Cultura Nova is een festival dat niet klaagt over bezuinigingen. Nee, we hebben zeker nu niks te klagen. Het gaat eigenlijk heel erg goed met het festival... We zijn natuurlijk eh, eh, niet zo erg afhankelijk van grote landelijke subsidies. We hebben natuurlijk wel een bijdrage van het Fonds voor de Podiumkunsten. Maar dat zijn vaak jaarlijkse bijdragen. Deze keer eerst voor, voor, voor twee jaar. Maar we hebben natuurlijk eh, zeg maar een vaste bodem hier in, in het zuiden... Hè. En dat is uh, onder andere de gemeente en de provincie die een bijdrage doen. En we hebben dus een groot stuk sponsoring en uiteraard een groot uh, kaartverkoop. Maar belangrijk is bijvoorbeeld het vooruitzicht van Europese culturele hoofdstad. Ook Limburg, Maastricht en omstreken hebben zich gekandideerd voor 2018. En daar komt ook geld uit? Ja, daar komen zeker ook uh, uh, niet zozeer alleen geld, maar ook voorstellingen. We hebben gewoon samenwerkingsprojecten gezocht, over de grens ook. En dat is het leuke van uh, de kandidatuur van Maastricht Cultureel Hofstad. Dat is eigenlijk een eu regionale kandidatuur. Mm -hmm. Aken en Hasselt en Luik zitten ook in het uh, verhaal. En, Genk. en dat betekent voor ons eigenlijk een mogelijkheden om makkelijker samen te werken met die plaatsen. Waar we inhoudelijk eigenlijk graag mee willen samenwerken. Heel logisch, als je naar het verleden kijkt van heel hele omgeving. Die is bijna hetzelfde als Aken en de Aken naar ze dan. Hè? Het gebied rondom Aken, maar ook richting België, Genk. Dat is een beetje dezelfde soort mijngeschiedenis. En die zit in dezelfde soort ja, transitie op dit moment. He, ze zitten natuurlijk nieuwe bestemmingen, moeten ze geven aan de ruimte. Maar ook nieuwe economie moet daarop gaan komen. En daar ja, heeft dat toch een soort voortrekkersrol in als je het vergelijkt met die omgeving. En dat merk je ook in de cultuur. En je merkt heel snel dat je dus ook inhoudelijk met mensen die daar zelf met cultuur bezig zijn, dat je eigenlijk dezelfde taal spreekt. Zo wordt er nieuwe creativiteit opgedolven. Letterlijk? Ja, letterlijk wordt er nieuwe creativiteit opgedolven. En dan komt een mooie ding tot stand. En als je dat dan weer combineert met eigenlijk, uh, uh, creativiteit van buitenaf... dat je ook een spiegel kunt voorhouden. En daar zijn ook juist die weer heel erg gevoelig voor. Omdat ze ook uh, een geschiedenis hebben... van waar veel, veel medewerkers of mijnwerkers of mensen die daar werkten... van buitenaf gekomen zijn. ze staan dus ook open voor nieuwe dingen. Als je die combinatie kunt maken, ja, dan krijg je natuurlijk een fantastisch festival. En dat gebeurt in de geest van gewoon doen. Gewoon doen, dat werkt het beste. En uh, je merkt ook met die samenwerking, als je het gewoon doet... en inhoudelijk kiest voor een goede weg die je samen, waar je het samen mee eens bent... dan komt de rest vanzelf wel. Geen zwaar weer dus? Geen zwaar weer, zeker niet. Dat laatste werd gezegd door Fidel van der Heijden. Hij was in gesprek met Jeroen Wilaert. Zometeen is hier Eelco Dijkstra. Hij houdt zich bezig met internationale crisisbeheersing. Er stomt namelijk een grote orkaan op langs de oostkust van Amerika. Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg, maar er zijn wel een paar wegafsluitingen. De A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Deil en Zaltbommel. De A65, Den Bosch richting Tilburg, tussen knooppunt Vught en Udenhout. En de N11, leiden na bodegraven tussen Kerk en Zane en bodegraven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het had morgen dé grote dag moeten worden voor veel zwarte Amerikanen. President Obama zou in Washington een standbeeld onthullen... van Martin Luther King. Zwarte dominee die vocht voor gelijke rechten voor alle Amerikanen... en die in 1968 werd vermoord. Maar de plechtigheid gaat niet door vanwege de orkaan Irene. Toch zijn heel veel, vooral zwarte Amerikanen... al komen kijken naar dat reusachtige beeld... Correspondent Wessel de Jong spreekt er een paar. Um, Dr. King was een very special man. He had a dream that everybody would drink out the same water fountain, be nice to each other and, and go to the same schools together. And everybody liked him, but one person didn't. Somebody shot at him because they didn't like him. Dr. King dat was een, een hele speciale man en hij had een droom. Dat iedereen uit dezelfde beker zou drinken. En dat iedereen ook naar dezelfde school zou kunnen. Zwart en blank. Maar toen was er iemand die vond hem niet leuk. En die heeft hem vermoord. Nakaya uit Maryland, zes jaar oud, komt nu ook naar het standbeeld kijken. Memorial zelf, dat ga je binnen door twee grote witte rotsen. En daarop staat... A the mountain of despair, a stone of hope. Uit al die bergen van wanhoop is dit een steen van hoop. Niet iedereen komt hier vrijwillig. Jong en oud hier verzameld. Hoe old are you? I'm 68. I was here uh, when the speech was delivered back in 1963. I was standing where the Korean War Memorial is now. Ik uh, ben 68 en ik was erbij toen uh, Martin Luther King zijn beroemde speech. I had a dream toen hij die, uh, toen hij die hier uitsprak. I have a dream. That one day on the red hills of Georgia, sons of farmer slaves and the sons of farmer slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Ik droom ervan dat ooit in de heuvels van Georgia, de zonen van slaven en slaven eigenaren, en samen geboorlijk aan tafel zullen zitten. I have a dream. Ja, hoe was dat? Well, it was incredible. I mean, everyone who. Was here. We all knew that the country would never ever be the same again. I'm professor Edward C. Smith at American University. Zijn stok tikt op de terugweg van het monument wat hij zojuist heeft bekeken. Ja, we begrepen op dat moment wel. Het was zeer indrukwekkend. We begrepen goed dat het land nooit meer hetzelfde zou zijn. How, how has it changed? We have a black president. I mean, President Obama is the Martin Luther King's dream come true. That's the... We hebben nu een zwarte president. En dat is toch president Obama. Dat is Martin Luther King's syndroom. The memorial itself, what do you think? I'm impressed by the size of it, uh, the location of it. Ik denk dat het een fantastisch monument is. De maat het is groot. En de plek het ligt toch tussen alle beroemde Amerikaanse presidenten in. En dan te bedenken dat hij natuurlijk nooit echt één officiële functie bekleed heeft. Guy never held. Public office en. And... William Coley, Engels leraar, racefiets, racefietshelm helm op. Zojuist het memorial bezocht. Wat vond u ervan? It's a long time in coming. <laughs> It's a long time in coming. Ik moet toch wel zeggen, het heeft eventjes geduurd voordat dit standbeeld er kwam. Te lang? It's in this country. Mijn vader is geboren in het zuiden en hoe die is opgegroeid, ja, dat kan ik me weer helemaal niet voorstellen met complete apartheid. I think people think that oh everything is fine. You know, we have a black president in, in office. We have... opeens iedereen denkt nu dat alles in orde is. We hebben een beeld voor Martin Luther King. We hebben een zwarte president. We hebben geweldige zwarte sportman allemaal. Maar het is nog niet over. A week ago I was in a restaurant in this city. I mean I was ignored. Vorige week in een restaurant in deze stad. Ik werd gewoon ik werd genegeerd. Ik werd niet bediend. The American dream hasn't arrived for everybody in this country. De Amerikaanse droom is er nog steeds niet voor iedereen in Amerika... zei deze meneer in de reportage van onze correspondent Wessel de Jong. Nou, die plechtigheid bij het nieuwe gedenkteken... dat gaat dus niet door vanwege de komst van de OK aan. President Obama heeft zijn vakantie ervoor afgebroken. Honderdduizenden mensen kunnen vandaag niet meer vliegen... van en naar New York. En meer dan 250.000 New Yorkers die in lage delen wonen... die moeten verplicht weg. Hugo Dijkstra is hier gespecialiseerd in internationale crisisbeheersing. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik sprak zo, uh, zojuist om tien over zeven met een uh, Nederlander in Washington... Maarten Kolsloot. En die zei, nou ja, uh, waar maken ze zich hier zo druk over? Maar die Amerikanen zijn er ontzettend druk mee. Is dat het verschil tussen de Hollandse nuchterheid en de Amerikaan? Nou, ik, uh, ik heb het ook mogen horen en ik, ik zat daar met een glimlach naar te luisteren. Ja. Omdat wij, uh, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen... ik ben hier in Nederland als jonge jongetje opgegroeid... en dan ging je, toen ik naar Amerika ging, ging ik ook. dacht ik van nou, ik ga een Stormtje kijken, hè, gezellig. Maar ja. zo is dat dus niet. Het is niet alsof je hier inderdaad naar het strand gaat... en even lekker de wind om je ja. Nee, je hebt hier te maken met een, met een natuurgeweld... die wij in Nederland absoluut niet kunnen inschatten. Dus is het terecht al die maatregelen die ze nemen? Als die Amerikanen wel ervaring hebben... en die Amerikanen geven uh, Martin dan uh, de opdracht om weg te gaan... uit ra ramen, batterijen, water in te slaan... dan uh, kun je ervan uitgaan dat je vanuit de ervaring... die maatregelen uiterst gerechtvaren zijn. Dan kun je wel roepen als Nederlander van... nou, het zal wel meevallen, maar dan draai je het dus eigenlijk om. Je moet meer vanuit de gevolgen gaan, gaan uh, reageren... dan vanuit de risico, want hij heeft dat nog nooit meegemaakt. Hij weet niet waar hij het over heeft, zal ik maar zeggen. Maar, maar misschien hebben wij wel een beetje het gevoel, uh, we hebben hier ook. ook is een zo'n watersnoodramp, althans uh, een watersnood in wording. In uh, ja. jaren negentig ja. moesten er ook dorpen hier worden ontruimd en er gebeurde helemaal niks. Uh, nee, dat risico loop je natuurlijk altijd. Hè. Van tevoren moet je zo'n maatregel afkondigen... en als dan achteraf blijkt dat het niet nodig uh, uh, is geweest... Ja, dan kan je daar problemen mee krijgen. Maar ik denk dat uh, de ervaring ons geleerd heeft... dat uh, als het andersom is, als je ze dus niet evacueert... en, de en het komt wel, ja, dan heb je natuurlijk gigantische problemen. En Met name New York en Washington DC zijn stedelijke gebieden. En uh, dan heb je natuurlijk heel andere problemen... Uh, dan in uh, landelijke gebieden. Hebben ze misschien ook een beetje de angst nog van Katrina? Absoluut. De, uh, Katrina is natuurlijk toch... Dat litteken is nog relatief vers... Uh, waarbij je natuurlijk niet moet vergeten dat uh, uh, Katrina was in New Orleans. New Orleans, Louisiana, heeft natuurlijk een hele andere kwaliteit van het lokaal bestuur. Ook in Amerika wordt algemeen gezegd dat Louisiana vrij incompetent, zelfs corrupt is. En dat heb je natuurlijk in New York, heb je dat natuurlijk niet. Maar als dit soort dingen op, een, op, een, op zo'n stad afkomt... je hebt het echt over, over een, een, een storm, een, een windkracht, je hebt het over regens... je hebt het over een vloedgolf, uh, naar schatting van zo'n drie meter... Uh, daar kunnen wij ons eigenlijk niks bij voorstellen. En in tegenstelling tot, uh, tot Katrina, uh, kijk, die, die bewoog heel erg snel. Die was sterker, maar hij was ook snel weer weg. En hier heb je te maken met een zeer traag bewegende, zeer grote orkaan. Weliswaar van categorie 1. En dan moet je dus denken aan boven, boven voor 13. Hè. Onze maximale schaal is categorie 1. Maar als dat, maar als dat uur na uur na uur doorgaat. Dat is dus niet vijf of tien minuten. Dat gaat uur na uur na uur door. En dan krijg je natuurlijk met name in die stedelijke gebieden, kun je gigantische problemen krijgen. En heeft het ook ermee te maken dat het New York en Washington uh, zijn? Wat natuurlijk belangrijke steden zijn met een enorme uitstraling. Uh, absoluut, absoluut. Uh, uh, maar goed, je, kijk, in zuidoost azië hebben ze de, de tropische cyclonen ook. Dat noemen ze typhoons. En denk maar eens aan steden zoals Shanghai. Uh, kijk, dat wordt natuurlijk, die zijn niet te evacueren. Men zegt ook dat Washington DC niet te evacueren is. New York misschien wel, maar denk meer vanuit de gevolgen. Maar dan moeten 250.000 mensen weg. Uh, ja, uh, en, en de mensen, de, de, de, de, de, de, de, zeg maar de kwetsbare... Groepen die zijn al weg. Hè? Dus uh, de zieken en de bejaarden zijn al eerder. Ja, New York is natuurlijk toch uh, na 9-11, na Katrina... het is, het is heel, heel goed georganiseerd. In... Ze hebben ook, zijn ook al jaren bezig, hè? office of emergency. Ze zijn al jaren oefenen, bezig om uh, zich voor te ze bereiden. Oefenen de... ja, ja, nee. Ze oefenen nou, daar. Dat, dat, dat, dat op, vind ja. ik wel bijzonder, want uh, uh, zo vaak wordt het natuurlijk niet getroffen... Door, uh, door een orkaan, want meestal ko komen die veel zuidelijker aan het land. Het is bijzonder dat ze nu zo noordwaarts uh, komen. Uh, is relatief uh, uh, wel uh, bijzonder... Maar ik kan, ik kan u verzekeren dat de Office of Emergency Management van, uh, van New York... is al, uh, al decennia bezig. Ze verwachten, ze verwachten dit, dat er een keer een orkaan recht op hen af ze zijn ook al heel lang bezig om hierop, zich hierop voor te bereiden. Het komt niet uit het niks. Het is niet zo dat ze nu in paniek de afgelopen dagen achter hun bureau hebben gezeten... en dachten, oh jee, wat moeten we nu doen? En lage plannen. Ja, die, ja de lage pl absoluut, de lage plannen. Uh, alles is uitgewerkt, ook de risico- en de crisiscommunicatie. En uh, kijk, Amerika heeft een emergency management systeem. Dat zijn mensen die niets anders doen dan zich voorbereiden op... En dat doen ze fulltime, dat doen ze non-stop. Het is een wetenschappelijke discipline, maar het is ook een beroepserkenning. En hier wordt heel veel van de burgemeester verwacht. En die is daar eigenlijk niet voor opgeleid. Daarnaast en denken de Amerikanen veel meer in gevolgen. En niet, zoals in Nederland, vanuit het papier, vanuit de risico's. En de gevolgen, je moet, je moet niet bang zijn voor de risico's... je moet bang zijn voor de gevolgen. En dat is bijvoorbeeld in zo'n stad de uitval van alle voorzieningen. Dus wat, wat gaat u doen thuis uh, als u uh, geen water, geen uh, energie, geen voedsel... Uh, uh, geen transport, geen communicatie meer heeft... Wat, wat, wat zou je dan gaan doen? Kijk, daar moet je je op voorbereiden en niet... Op het risico. Maar daar bereiden wij ons in Nederland toch ook op voor? De, de, alle spotjes die ik zie, dan moet je uh, de regionale radiozenders aanzetten of de landelijke radiozenders. Je moet batterijen in huis hebben en je moet inderdaad uh, wel wat blikjes in huis hebben en wat water. Dat is toch eigenlijk in, in essentie hetzelfde wat de Amerikanen nu doen? Um, ja, maar, maar uh, het verschil zit hem erin dat, dat in Amerika men operationele, men heeft praktijkervaring. Men weet wat de gevolgen zijn. En uh, je kunt wel vanuit het papier zeggen van... u moet dit, u moet dat, u moet dit doen. Maar kijk maar eens naar hoe Freek de Jonge uh, uh, de vloer aanveegt... met die aanbevelingen van de Denk Vooruit-campagne. Ik weet niet of u dat gezien heeft. Maar het staat nu het, niet helemaal helder voor de geest. Het is vooral vanuit de theorie bedacht. Dus er zitten aanbevelingen bij uh, die... Uh, niet stoelen op, op praktische ervaring of niet gespiegeld zijn aan de gevolgen... maar alleen maar bedacht zijn vanuit het papier vooraf. Dus uh, als ik dat zo mag formuleren... kijk, in Amerika de denkt men vanuit de gevolgen. En dus die trekken ze naar het hele... dan gaan ze nu nadenken wat ze nu kunnen doen. En in Europa denkt men vaak vanuit het risico... en dan kijkt men tegen de ramp aan. Wat je, wat je eigenlijk zou moeten doen, transatlantisch... is die gevolgen... Aan de achterkant van de ramp moet je door de ramp heen naar voren trekken, naar het heden. En dan gaan we nu met z'n allen nadenken wat we wel en niet kunnen doen. En het verschil tussen die meneer in Washington DC eh, is natuurlijk dat is een beetje zeg maar, de Nederlandse benadering. Vanuit het risico. Het zal wel meevallen. Hey, het, het, het, maar je moet wel. De Hollandse nuchterheid. Ja, nou ja, maar in Amerika, die, die, die, die stormen zijn dus niet de Nederlandse stormen. Wat ik ook zie is, Obama onderbreekt zijn uh, vakantie. Ik hoor Bloomberg natuurlijk, de burgemeester van, uh, van New York. Is het van belang dat leiders op dit moment uh, van zich laten horen... Uh, dat de politiek leiderschap wordt getoond? En Zo het is het heel mooi geformuleerd in het Nederlands. Hè, wat je dus die, deze politici ziet doen, maar dat geldt dus ook voor Nederlandse uh, politici... Of, of beleidsverantwoordelijken, is de manier waarop je gezien wordt een crisis te managen, kan het verschil maken tussen wachtgeld of een lintje. <laughs> en dat is het. Je moet gezien worden tijdens deze crisis. Precies. En dat, dat is wat deze mannen doen. Precies. Goed, we weten dat we laat zeggen, de Hollandse nuchterheid misschien even een klein stapje opzij moeten zetten. En dat we moeten kijken hoe de Amerikanen dat gaan aanpakken de komende dagen. Het wordt spannend daar zo. Ik dank u wel, meneer Rijkstaaf. Goed gesprek. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 journaal -media Overzicht. Hier is Gert Kluk. Ja, dat gaat ook natuurlijk het mediaoverzicht over die orkaan. New York City zet een ze schrap voor orkaan. De laaggelegen delen van de stad worden verplicht ontruimd. En op de website van de New York Times staat een kaart... waarop precies te zien is om welke wijk het gaat. Je kunt er ook een adres intypen om te kijken of het in de gevarenzone ligt. Volgens Jeroen Aarts hoogleraar Klimaat- en Waterrisico's... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... is het ongelooflijk dat een wereldmetropool als New York... zo'n groot overstromingsrisico heeft. Aarts verklaart de lakse houding van de lokale overheid... door de Amerikaanse... Aan zijn Ze leggen de verantwoordelijkheid veel meer bij de burgers dan wij dat doen. Mensen moeten zich maar verzekeren tegen wateroverlast, zegt hij in de telegraaf. En de vliegvelden gaan dicht, de metro stopt met rijen en in North Carolina, waar Irene vandaag wordt verwacht, liggen de stranden er verlaten bij en wapperen rode vlag om te voorkomen dat mensen het water ingaan. De vraag naar batterijen in de supermarkten is voor het eerst in tijden hoger dan de vraag naar bier, schrijft de Washington Post. De schade die de orkaan veroorzaakt is waarschijnlijk groot. Ook de financiële schade. Experts zeggen op nieuwszender MSNBC dat het miljarden zal kosten. Hoogleraar van de Universiteit van Colorado heeft berekend dat de schade kan oplopen tot 4,7 miljard dollar. Andere deskundigen denken dat het al snel om tientallen miljarden zal gaan. En dan Libië. De opstandelingen veroveren steeds meer terrein in Tripoli, meldt de Nieuws en de Al Jazeera. Het gaat straat voor straat. De getrouwen van Gaddafi zijn teruggedrongen tot in de buitenwijken. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil dat de Veiligheidsraad zich met spoed buigt over het sturen van een VN-missie naar Libië. Die moet helpen orde en stabiliteit te herstellen. Volgens Ban hebben de ontwikkelingen in Libië nu een beslissende fase bereikt... en is er sprake van een chaotische situatie. Meer daarover op nu.nl. Het ministerie van Defensie gaat kazernen sluiten in Brabant en Den Haag. De Koningin-Betrix-kazerne en de Prinses-Juliane-kazerne in Den Haag... en de Nasodids-kazerne in Budel gaan dicht. De Koninklijke Militaire School in Weert verhuist naar Emmerlo... en dat staat allemaal in een conceptbrief... Herbeleggingsplan vastgoed Defensie van minister Hille. die bezitters van de NRC. Defensie moet in deze kabinetsperiode ongeveer 1 miljard bezuinigen... En een deel daarvan wil defensie binnenkrijgen door duur vastgoed af te stoten. En steeds minder leerlingen melden zich aan bij het VMBO. Het imago is slecht. Ouders willen kost wat kost dat hun kinderen naar de HAVO gaan. Vooral het praktijkonderwijs is volledig uit de gratie. En dat is een ramp, zeggen onderwijsdeskundigen... in het algemeen dagblad. Juist VMBO-geschoolde kinderen zijn straks hard nodig om onze economie draaiende te houden. Met name in de techniek. En de verpleging dreigt een groot tekort aan personeel. En Hugo Borst keert terug als columnist in het AD. Hij zal vanaf, van dinsdag tot en met donderdag schrijven... over de alledaagse dingen in het leven. Borst is negen maanden weg geweest bij het AD... waar hij voorheen over voetbal schreef. Dat allemaal vanochtend te lezen in de kranten. En kunt u zien op internet en bij de andere televisiestations en radiostations. Wat gaan we straks na acht uur doen? Natuurlijk nog aandacht voor de orkaan die opkomst is in Amerika. Maar we gaan ook ons licht opsteken in Syrië. Hoe is het ondertussen in Syrië? Ajax voetbalde tegen Vitesse, won met 4-1. We hebben de gesprekjes na afloop. En we kijken hoe het eigenlijk verder gaat met het voetbal in de economie en in Europa. Oftewel, hoe staat het voetbal?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 Leo Vrommel. Doe er dan ook nog een dakboerin, de natuursuper, de Veenolijn de lekkerste groenteverkiezing en tuinreservaten bij. En luister morgenochtend van 8 tot 10. De vroeger. Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ontdek de vleermuizen Tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl